Met het de burgemeester van Gouda is gisteravond in de wijk geweest... waar een vrouw van 39 op klaarlichte dag werd neergeschoten. Hij sprak daar met hulpverleners en omwonenden. Verschillende mensen hadden smiddags gezien hoe de vrouw werd neergeschoten... en probeerden het slachtoffer nog hulp te verlenen. Maar tevergeefs, ze overleed op straat. De data is nog niet opgepakt. Volgens bewoners zou het gaan om de ex van de vrouw. Maar dat is nog niet bevestigd. Er verdwijnen steeds meer ruimtes voor sekswerk uit het straatbeeld. Van de ongeveer 1500 ramen waarin in 2010 sekswerkers actief waren... zijn er nu nog ongeveer zo'n 1000 over, schrijft de krant Trouw. Vaak gebeurt dat onder dwang van de gemeente. Zo sloot Utrecht in 2013 alle vormen van raamprostitutie. Ook in andere steden verdwenen steeds meer ramen. Zoals in Groningen, Alkmaar en Leeuwarden. In Amsterdam wordt ook al langer gesproken over het verplaatsen van de sekswerkers op de wallen een complex bij de Rai. In Schiedam is vannacht brand uitgebroken in een hoop afval bij een recyclingbedrijf. Na enkele uren was het vuur onder controle... ...maar de brandweer denkt ook nog ochtends bezig te zijn met het volledig uitkrijgen van de brand. Ronald Koeman is niet van plan om nog als trainer bij een club aan de slag te gaan. Koeman zei in het programma De Avondetappe dat zijn keuze nog niet definitief is... ...maar dat de kans wel heel klein is dat hij nog een club gaat trainen. Koeman is momenteel bondscoach van het Nederlands elftal. Dat doet hij nog in ieder geval tot en met het WK van volgend jaar. Koeman vindt dat anders als het coachen van een club. Bij een nationaal elftal is er in de ploeg vaak een positieve sfeer, zegt hij. En bij clubs heb je ook wel eens teleurgestelde spelers. Het weer, de trekken stevige buien momenteel van west naar oost. Soms is daar ook onweer bij mogelijk. Het is zo'n graad of 15 momenteel. Vanochtend ook nog enkele buien met onweer. In de middag wordt het in het westen weer droog, terwijl in het oosten nog kan regenen. Het wordt daarbij zo'n 20 graden. Dit was het in ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht. Zandvoort ZFM Seven hours since you went away Eleven coffees Ricky Lake on play The later night when I'm feeling blue I saw my ex before I of you Zij te ZFM.